Mooi Dag Joop. Dag Maarten. Dag Bart. Dag Maarten. Dag Bart. Dag Art. Ja? Ik ben op zoek naar juffrouw Van Anacker.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 Heb je de uitnodiging afgewezen? Ja. Ik vertel net aan af dat ik dat niet met mijn geweten in overeenstemming zou kunnen brengen. Wilt u nog een kop thee? Heel graag. Hebt u nog een kop thee voor de heer meneer Wigbold? Ik zal eens kijken. Het is eigenlijk al over tijd. Kijk dus. Bent u tevreden? Uh, over u bent ze wel. We hebben beide dames dan meteen op 71 gezet.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 Tweede etage Kamer 24 Kanin.